Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Chipfabrikant ASML, het grootste bedrijf van Nederland, heeft vandaag een slechte beursdag. De aandelen van het bedrijf werden binnen één dag bijna 11% minder waard. Je economiecollega mijn economie Lisa. Het is een flinke koersval voor een bedrijf dat de afgelopen jaren juist enorm in waarde steeg. Maar beleggers schrikken waarschijnlijk van een nieuwsbericht van Bloomberg vanmorgen... dat de Amerikanen bij Nederland aandringen op nog verdere exportrestricties naar China. Daarbij zou de VS het gemunt hebben op onderhoudscontracten die ASML heeft met alle klanten aan wie ze machines leveren. En zonder die afspraken kunnen de machines niet worden onderhouden en is er een risico dat ze stilvallen. Hamas heeft op 7 oktober bij de aanval op Israël veel oorlogsmisdaden gepleegd. Human Rights Watch schrijft dat in een uitgebreid rapport. De mensenrechtenorganisatie sprak bijna 150 getuigen, hulpverleners en experts en analyseerde foto's en video's. Terroristen schoten burgers van dichtbij dood. Huizen werden in brand gestoken en op een Israëlisch muziekfestival werd een bloedbad aangericht. Eerder kwam Human Rights Watch al met een rapport over mensenrechten schendingen in Gaza door Israël. Het meisje dat gisteren gewond raakte op een landgoed bij Leusden is toch gebeten door een wolf. De ouders en de buitenschoolse opvang van het meisje schrijven dat in een verklaring. Iemand die bij de BSO werkt zag hoe de wolf het meisje in haar zij beet. De wolf liet het kind daarna snel los. Ze kwam er met lichte verwondingen vanaf. De politie zei gisteren nog dat er geen sprake was van een wolvenbeet. De kleding van het meisje wordt nu onderzocht op sporen. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez zegt sorry. Dat doet hij na de omstreden video die hij deelde na de gewonnen Copa America finale tegen Colombia. Daarop is te horen hoe de Argentijnen een racistisch lied zingen in de spelersbus the yeah. blue In het lied worden Franse spelers met Afrikaanse roots bespot. Een Franse teamgenoot van Fernandes bij Chelsea, Wesley Fofana, noemt het op X ongeremd racisme en heeft hem ontvolgd. Net als een paar andere spelers van de Engelse club. Fernandes zegt dat hij zich mee liet slepen in de blijdschap. En ook zegt hij dat de woorden in de video niet zijn, zijn overtuigingen of karakter weerspiegelen. Chelsea is een strafprocedure gestart tegen de middenvelder.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 In het land, de burgemeester schraapt zijn keel. Uit zijn mond komen woorden vrij, ze stijgen op, het zijn er veel. Kijk ze gaan, kijk ze gaan, de woorden zweven hoog.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 Dat hoorde ik, en ik was echt, een ik dacht, dat is het mooiste dat ik ooit heb gehoord. En huilend ja. ging naar mijn moeder, mama, mama. Nou, wij naar, naar Staffhorst in, in Utrecht. Staf, naar Rado En, en die, die, die LP gekocht. Van, oh, gek, uh, yeah. Ik ben hem helaas kwijtgeraakt in, in de mist van de tijd. Maar uh, ja, dus Maurice André met Bach melodieën, ja.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 Um, met een beetje geluk kan ik nog twintig jaar uh, dit doen, weet je? Wel? Mm -hmm. Nou, ik werk niet. De, dat betekent in mijn geval vier platen. Vijf, zoiets. Um, uh, ja, dan moet ik niet te veel andere dingen daarnaast gaan doen. Want als ik eerlijk ben, mijn echte liefde, ik vind het allemaal leuk, weet je? Alle projecten mm -hmm. en uh, alles, vind, samenwerken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 en daarvoor moet ik al mijn tijd... Uh, ja, en en en niet meer zien. optreden of zo, bedoel je? Je wel ja, nog ja, optreden, ja, ja. ja, natuurlijk. Dat vind ik absoluut heel leuk. Maar, maar, maar je hebt maar altijd die dwarsverbanden met... gehad... dat Precies. je samenwerkte met Simon Vinkoog, hè? Dat, uh, ja, en dansvoorstellingen dat... en filmmuziek. En, veel en, en, dat en is met de cartoonisten. Allemaal te gek, te gek. Ja. allemaal te gek. En, en dat dan ge... wil je dan minder gaan doen? Dat hè? moet ik echt mee stoppen, ja, ja. Okay. Want anders wordt het... in plaats van een gebouw... maak je een veld vol stenen, weet je wel. ja. En Ik wil toch meer werk aan, uh, okay. aan mijn oeuvre. <laughs> dus de, ik moet daar ja, echt mee bezig yeah. zijn. Ik moet er echt serieus niet ja. meer te veel andere dingen doen. Nee. Uh, al, dat spijt me wel, maar ja, de tijd uh, dwingt nou, dat af. Je moet zelf prioriteiten stellen. Ja, ik dat, wel, dat is nu wel. al uh, ja. If I give up the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 Best to lose Nothing good, nothing bad Nothing ventured Nothing gained Nothing still born or lost Nothing further than proof Nothing wilder than you Nothing older than time Nothing sweeter than wine Nothing physically reckless Hopelessly blind Nothing I couldn't say today right Hoe werkt zo'n samenwerking dan met uh, kijk Simon Vinko had had gedichten uh, uh -huh. oh, die heel top? ritmisch en, en, en, ja. En, en Ja, dat was heel leuk. Je hebt het bulk boek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 Dichters Die kwamen om... Uh, om, uh, om beurt te een paar gedichten doen. En dat was... die hadden het echt moeilijk. Nou, dat was zich voor de leeuw gegooid. En wij waren gevraagd om als... Uh, entree act tussen de bedrijven... door wat uh, muziek te maken. En dat was ook echt tegen de... tegen de bierkaai op. Ja. Nee, natuurlijk. Die kinderen zijn niet geïnteresseerd. Totdat... Simon Vinkenoog het podium besteeg...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 de platen verkopen ook echt goed.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 ja, We het hadden het net over een... je tekst, hè? Je wil communiceren met jouw publiek via je tekst. Ja, maar niet, En ja. zoals ik net al zei, ja. niet in de zin van waar gaat het over? Nee. Het soms heeft het een duidelijk, heel duidelijk onderwerp, hoor, liedjes. Het is niet allemaal, maar...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 Oh, okay. Want als je, als je dat ding stilzet, dan krijg je het niet meer aan of zo. Ja, dat, <laughs> <je me aandumen. laughs> dat denk ik dan. Ja, ik denk dat je wel weer op gang komt hoor. Maar ik kan me ook iets bij de angst voorstellen. Van als je ja, iets lang niet meer doet, het zit er een motor in. Van door, ja. door, door, door, door. Want uh, ja. niet stilstaan. Oh, ja. Ja. Dat is een vlammetje. Ja, ja, ja precies. Ja. ja. ja. Drinken of gebruik je nog drugs? Of vroeger of zo? Ja. Groene thee en. Nee nee, nee, nee, nee, Komt Ik kan uh, het even voor. Ja, het drinkt u heeft u drugs. Uh, bent u wel eens een aanraking geweest met de uh, politie? Uh, um, allemaal ja. Ja, Zet zit er nog in jou. Maar brengt dat in jouw ogen extra creativiteit of een andere blik? Op een bepaald ja? ja. moment van je van je leven, als je jong bent en uh, je gebruikt drugs en, en uh, spullen.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 het, je, je hebt het niet nodig om, art, om artistiek te zijn. Daar heb ik wel een tijdje gedacht. Dat is een gevaarlijke idee fix. Dat je ja. denkt, van, ik moet blauwen, want anders kan ik niks maken. Oké, okay, maar dat het, is niet zo. Dat nou, is nou, gewoon niet nou. zo. Nee, het komt echt uit je hoofd en niet uit dat spul. Dus... Um,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 Ze doet alleen maar wat ze wil. Het lijkt wel of alsof ze twee voor. Haar wegen zijn zo ondergonnen. Het lijkt wel of als ze twijfel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 En niet in een hele andere richting of zo. Je, nee, gewoon, nee, nee, wat je nee. zei gewoon met je gitaartje thuis ja. nummers maken. maken. Nog twintig jaar lang. En wat ik wel vond. Met toeleiding. je laatste CD: uh, 7696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 waardoor je eigenlijk het liedje niet meer goed hoort. En dan blijkt het dat er eigenlijk helemaal geen liedje meer is. Wat en, voegt een producer toe dan aan jouw liedjes? Het, ik produceer zelf. zelf. Maar, ja. maar wat een producer in yes. het algemeen... Uh, ja, die laat het... Um,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 Waardoor dus als je een liedje van, um, nou, uh, euh, doe maar wat, iets, iets nieuws. Ja. Dan klinkt het echt geweldig, ongelooflijk. Het, het is een candy, hè? Dus snoep voor je oren. Oh ja, ear candy, yeah. en, uh, Maar als je zo'n liedje dan op de piano gewoon zou spelen, dan blijft er eigenlijk niet zoveel over. En dat is ja, gewoon wat er ik, nu aan de hand is. Ja. Dat, het ja. componeren is niet meer zo, wordt steeds minder belangrijk. Ah.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 je trots op? Nou, wat je, je, waar we het gesprek mee begonnen, dat er dus ja, jonge ja. mensen zijn die zich laten inspireren door wat ik maak. Oké. Okay. Dat, dat vind ik, dat ja. vind ik dus echt heel erg gaaf. Want we zijn wel beschouwd toch allemaal een, een, een keten in een ketting. En ik ja. heb ook weer, ben ook weer beïnvloed door, oh, uh, nou truck, ja, en de Groot natuurlijk en Lennart Neig en,